Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijven de scholen open of toch niet? Het officiële advies van het OMT luidt laat ze open. Maar of het kabinet dit over gaat nemen is nog helemaal niet zo zeker, zegt politiek verslaggever Ron Vrezen. Het OMT was er verdeeld over. Er waren ook mensen die zeiden je moet een harde klap uitdelen. In de scholen zijn veel besmettingen dus doe dat. En anderen zeiden nee de schade is te groot. En die verdeeldheid kan er ook zomaar in het kabinet zijn over dit onderwerp. Het kabinet is op dit moment bij elkaar in het Katshuis in Den Haag en hakt morgen een knoop door over de nieuwe coronamaatregelen. Dan volgt er in de avond weer een persconferentie. Demissionair minister Grapperhuis heeft vandaag sorry gezegd tegen twee mannen die zeven jaar vastzaten voor een moord die ze niet hadden gepleegd. Het gaat om de puttense moordzaak. Geëmotioneerd heeft Grapperhuis zijn excuses aangeboden voor de fouten die er zijn gemaakt. We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan. En we hadden eerder die excuses moeten maken. Voorzitter, namens het hele kabinet bieden we excuses aan. Aan Herman en Wilco. De twee mannen zijn jaren geleden al vrijgelaten... en hebben ook een schadevergoeding gekregen. De echte dader is een paar jaar later alsnog opgepakt en veroordeeld. Vier Afghaanse gezinnen willen dat Nederland hen binnen twee weken evacueert. Dat eisen ze in een kort geding. Volgens hen hadden ze van het ministerie van Buitenlandse Zaken gehoord... dat ze hier naartoe mochten komen, maar ze zitten nog in Afghanistan... Volgens hun advocaat zijn ze in levensgevaar. Het gaat onder meer om drie zussen van een tolk die in 2015 al naar Nederland kwam. Social media zijn niet geschikt voor kinderen. Dat is de conclusie van de Consumentenbond die acht verschillende apps zoals Instagram en YouTube onderzocht. Volgens hen zouden social media onvoldoende rekening met de kwetsbaarheid van kinderen en nemen ze het niet zo nauw met privacy. TikTok maakt het al helemaal bond, zegt de Consumentenbond. Dat verzamelt echt uh, informatie van kinderen, zoals uh, leeftijd, geslacht... maar ook het gedrag wat ze binnen de app uh, vertonen. Bijvoorbeeld wat ze bekijken, wat ze leuk vinden, uh, locatie en dergelijke. Dus die gaat echt heel ver en maakt dan vervolgens van die uh, informatie ook profielen... en gebruikt die profielen ook om gerichte advertenties te kunnen laten zien. Helemaal stoppen met socials hoeft van de bond niet. Er moeten strengere privacyregels komen die zich richten op kinderen.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 Op dit moment zijn er twee broers Bond actief. Dit is uh, de wat oudere van het uh, drietal. Eigenlijk de middelste, want uh, ik heb me laten vertellen dat er nog een oudere broer is. En die schijnt tandarts uh, te zijn. Frank Bond <coughs> heeft uh, alleen eventjes uh, besloten om uh, proberen de muziek van Frans de Blaak af uh, te maken. Maar die Frans de Blaak uh, die had ook een pseudoniem. En dat was Francis Elbon Blake. En de bedoeling is dat het ergens in 2022 Passages, dat dat een album is uh, wat uitgebracht moet gaan worden. Door <coughs> dezelfde Frank Bond, want uh, er is een nalatenschap van die uh, Frans het Blaak. Um, als je dat uh, wil weten kun je dat uh, kijken op uh, bijvoorbeeld een campagnepagina van Voor de Kunst. Want dat is dus, uh, de reden waarom we uh, natuurlijk ook een beetje onder de aandacht houden. Er zit een heel verhaal, uh, moet je maar lezen, uh, op zowel onze website als die van uh, onze collega's van 3 voor 12 Noord-Holland. Daar staat uh, een verhaal op van deze Francis Alban Blake. En dan blijkt er dat er heel wat meer aan de hand is. En bovendien, Frank heeft hier in deze uitzending het een en ander verteld over deze Francis Alban Blake. Nou goed, uh, we hebben nu even een uh, regulier alternatief FM. En straks uh, tussen 8 en 10 een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Uh, wat uh, helemaal in de teken staat van alle ja, uh, releases uh, die we de laatste paar tijd uh, hier in Noord-Holland hebben kunnen zien en kunnen horen. Kikker in de keel, maar ga gewoon door. Um, deze dame die heeft ooit uh, hier in uh, Noord-Holland uh, de opleiding genoten aan het uh, conservatorium in Haarlem. Um, heeft ook nog uh, ja, min of meer afgestudeerd in, uh, in Haarlem zelf, uh, de afstudeer. Eindexamen en dit is haar laatste single. A Song voor Noah. Yoda. I'll never leave your side. Cause every Met zijn nieuwe, en die hoor je eigenlijk morgen op alle streamingsdiensten en muzikale platformen. Desold House, volgende week hebben we ook een gesprek met deze Elke. Want we hebben al eens eerder van hem uh, het nodige materiaal gedraaid. Uh, Iron Man bijvoorbeeld en Mirror, dat zijn uh, een aantal nummers die, uh, die ons een beetje te binnen schieten. Um, en die hebben we vorig jaar uh, geloof ik uh, laten horen en geloof ik zelfs ook het begin van dit jaar. Dat waren nogal uh, redelijke dynamische nummers... maar uh, dit is toch uh, iets wat melancholischer. De bedoeling is uh, dat er morgen nog een, uh, ja, een uh, artikel... op uh, de, de website uh, van ons uh, verschijnt bij Alteur en TVVM. Uh, want er, uh, het is niet zonder reden... want uh, This Old House en uh, daarvoor had hij ook nog een andere single uitgebracht. En die vormen allemaal een aanleiding om een EP uit te gaan brengen. En die EP die moet, als het goed is ergens um, in 2022. Het uh, gaat in uh, Tomorrow Same Time. Dat is uh, de officiële titel. Dat was ook al uh, de eerste single die hij heeft uitgebracht. Dat uh, is een beetje een, uh, het idee van, van deze, ja, van, van uh, de nummers die hij op dit moment heeft uh, uitgebracht. Rustig ingetogen. Dat is een beetje het, uh, het verhaal. Jora hoorde je ervoor. Achter Jora schuilt uh, Mario Krijleman. En ja, uh, er was er eigenlijk wel een beetje zoiets van Komt ze nog ooit uh, terug in de muziek? Nou, die kans uh, is eigenlijk klein. Uh, want uh, ze is moeder tegenwoordig. En die song die je net hebt uh, gehoord. Die is eigenlijk ook op dat uh, nieuwe leven van de dochter gebaseerd. Daar is het uh, liedje op geschreven. En ik uh, had er eigenlijk een beetje het uh, idee van... nou, misschien vindt ze het nog wel leuk om telefonisch toe te lichten... maar toen zei ze, nee, uh, ik heb toch een wat andere rol uh, tegenwoordig. <laughs> en dat is een beetje het moederschap. Ja, en dan uh, is een uh, muzikaal uh, verhaal uh, een beetje... ja dat, dat, dat, dat slaat dan even nergens op in, in dat opzicht... Is niet de enige uh, muzikant die ineens uh, voor een uh, moederschap uh, kiest. Uh, Jerusa, uh, ergens in Amerika, die heeft dat ook gedaan. In 2015 heeft ze nog eens een keer een EP uitgebracht. Uh, is heel even tot, uh, tot aan 3FM uh, gekomen. En daarna is uh, gevallen voor een Amerikaan. Lijkt een beetje op het verhaal van mijn oudste zus, moet ik eerlijk zeggen. Ja, een Amerikaan gevallen. En uh, verkoopt nu ergens ISIS in de buurt van Nashville. Uh, ook een uh, moeder geworden. Want ik geloof dat ze twee kinderen heeft. Uh, dan uh, de link naar mijn oudste zus. Die is ooit gevallen voor een Australiër. ...ergens in de Rimboe. En die hebben geen kinderen, maar, maar het was een beetje hetzelfde verhaal. Op een gegeven moment uh, zijn die dan ergens uh, ja, terechtgekomen op een plek... ...waar ze zich helemaal sanang uh, voelen. Dat is een beetje uh, het, uh, het verhaal van uh, de, de drie dames, om het dan maar zo te zeggen. Mijn oude zus heeft uh, nooit echt iets in met muziek gedaan, moet ik hierbij zeggen. Dit komt uit Den Haag... En uh, we hebben al eens uh, meerdere malen wat, uh, wat werk van hun laten horen. Poison Lolly en Inside Out. regelmatig deze wel voorbij komen bij Indie XL. Ik zit ze tegenwoordig ook op de zondagmiddag tussen 12 en 3 te luisteren van wat daar eigenlijk allemaal in die lijsten staat in die uh, chart uh, die dan uh, uitgezonden wordt uh, via het internet tussen 12 en 3. Gepresenteerd door Corio Vergeer, de, de man uh, die uh, ooit uh, vroeger bij Roulette heeft uh, gezeten. Dat is ergens in het midden van het land. En uh, die, uh, die uh, praat dat hele lijstje dan aan elkaar. Box of Kings uh, staat daar ook in uh, met Molly My Dear. Uh, Poison Dolly niet. Uh, dat verbaast mij. Maar ik uh, krijg trouwens ook weer wat andere uh, signalen binnen op mijn, uh, op mijn Instagram. Want uh, je moet zelf ontzettend goed opletten met al die nieuwe releases. Zijn ze niet belangrijk voor dit programma? Dan zijn ze wel belangrijk voor het uh, aansluitende programma tussen 8 en 10. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf straks uh, mensen. Dat uh, gaan we straks doen. En ik doe het vandaag niet. Alleen, want er is uh, nog uh, een, uh, een medepresentator erbij. Want uh, die zit nu heel erg ingespannen te kijken. Maar uh, die gaat uh, straks nog echt meepresenteren. Dat is Kirine Gijzer, die, uh, die mij uh, wel eens vaker uh, van, uh, van dingen heeft uh, voorzien in de tijd. Dat, uh, dat we het dat nog uh, uh, op een andere manier invulden. In de uh, lockdown en uh, noem maar op. Ik vind het wel leuk. Als je een beetje geluid hoort op de achtergrond met een... Uh, <laughs> dat zijn de heren Luiten en Van Dam. die bezig zijn om uh, de boel klaar te zetten. voor onze gasten van vanavond. tussen 8 en 10. Uh, die, die komt ook uit de koker van Kirine Gijssen trouwens. Uh, Hip-hop. Uh, trek eens even die microfoon naar je toe. Uh, want dan kan ik even. Uh, kan ik naar, uh, ja, leuk is dat. Uh, uh, want uh, die, die, die twee, die uh, Rens en Craze heten ze geloof ik, hè? Crazy. Crazy, crazy, ja. crazy. Mm -hmm. uh, dat dat is hiphop of Nederlands hiphop. Een Nederlands hiphop, ja. ja. Uh, Hoe ben jij aan die gasten gekomen eigenlijk? Nou, Crazy die zit een beetje in het uh, Soul Trash Pooltje. Dat is een een een groep hiphoppers actief in de Belmer. Nou ja. En um, ik heb MC Lost ooit geïnterviewd en zo ook ja, Crazy dat zag ik. ontmoet. Ja. Uh, Crease heeft ook nog een samenwerking gedaan met Sterren Nakka, die ik dan toevallig weer ken van een studie ooit die ik gedaan we, uh, heb. Zijn ze allemaal van die dwarslijntjes in de muziekwereld? Ja, ja, ja, ja. En, en Rens die, nou ja, dat, dat is weer een ander soort lijntje en blijkbaar kennen die elkaar. Ja, uh, waar ze ook nog gaan samenwerken. Dat maakt het helemaal bijzonder. Maar uh, straks als uh, hier aan tafel komen, dan laat ik het even lekker aan jou over. Want ja. jij weet het even wat meer dan ik. Maar als ik uh, wat te vragen heb, dan uh, breek ik vanzelf wel in. Maar uh, dat is uh, wat er uh, ons uh, straks uh, te wachten staat. Dus, uh, tussen 8 en 10 en 3 voor 12 vloedgolf, mensen, Dus uh, uh, blijf luisteren. Um, tot die tijd hebben we ook nog dingen buiten de provincie. Daarom heet dit uh, gewoon weer alternatieve film. Ja, dat is leuk. Tussen 7 en 8 hebben we dan nog een regulier uurtje. Vorige week zat uh, Jamie Versteeg uh, bij ons in de was, er had nog wel wat voeten in de aarde, hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Want uh, het telefoonnummer, uh, dat, uh, dat werkte niet helemaal. Het uh, bleek dus even van een provider te zijn... die ergens achter de heuvels een beetje minder goed te bereiken is. Maar goed, Winston Blue met een nieuwe single, Keep Me Haunted... And I can't stop tripping, can't stop tripping Don't take the bottle away I'm drowning in my social surround the sun is downing And my heart's still beating for the sun Sound I'm picking and the clock keeps ticking The clock keeps ticking Tick tock ticking away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 Ik weet Met zijn nieuwe single. Vorige week afgeleverd. Beat the Clock heet het uh, nummer... Nou, uh, dat uh, Beat the Clock, dat is wel een hele mooie metafoor. Want ik heb laten vertellen dat we gasten van vanavond... Uh, die uh, waren bezig met een, uh, met een een of andere gang naar binnen te werken. Dat is wel leuk. Hè? Heb jij dat ook al meegemaakt, uh, Kirina? Dat je ergens aan het eten was... en dat, uh, dat ze bijna het bord om kwart vracht voor, uh, voor je neuven uh, aan het wegtrekken zijn, of niet? Als wel... Ik ben een hele trage eten sowieso. Dus ja. uh, vanmiddag toevallig tijdens mijn lunchtijd was ik al een half uur aan het lunchen. Toen had ik afspraak en toen drie uur later ging ik mijn lunch vervolgen. Ah, ja, maar ik heb het over uh, het avondeten. Hè? Want om acht uur, uh, dat is het beat the clock uh, verhaal. Uh, dat je dus oh, voor achter de, ja, de tent uit uh, moet natuurlijk. Ja, nee, maar sindsdien ben ik niet meer uit eten geweest. Ik oh, dacht, ah, laat maar uh, zitten dan. Uh, maar goed, maar goed. een <laughs> <laughs> Heel duidelijk uh, verhaal. Um, uh, dat was dus uh, Newland met... The beat the Clock. We hebben nog uh, meer muziek, want uh, deze band komt uit Rotterdam. Eigenlijk een tweemansband. Summer Hoes en Rubik's. A way out A chance to redefine You offered me entrance To doors of a different Don't be surprised by the roses we're we'll Ik uh, zit niet goed op te letten. Dat is al twee keer gebeurd. Uh, dit, dat ik uh, eventjes, uh, gewoon er eventjes helemaal uit uh, ben. Ik uh, denk, wat, wat is er toch stil op die radio? En uh, dan hoor ik helemaal niks meer. <laughs> dat, dat is fraai. Uh, ja, Koper, je moet wel opletten. Je bent gewoon nog bezig met een radio uitzending. Um, in ieder geval twee nummers uh, gedraaid. Uh, Sammergoes en Rubik's. En daarachter hoorde je uh, Anna met uh, haar nieuwe. So cheap. Um, dat is wel leuk. Want daar heb ik toch nog even wat tijd over. En die jongens die zijn alweer flink uh, bezig. Uh, dat is uh, Elephant. Want die hebben ook een, een nieuw, uh, nieuw materiaal uitgebracht. En dat moet gaan leiden tot iets moois. Namelijk uh, een nieuw album. Dit zou er dan op moeten komen te staan. Uh, en dan heb ik het over uh, Calling. Dat is dat nummer wat je nu hoort. nummers achter elkaar. Elephant met Calling en daarachter Light by the Sea met uh, Mr. Wonderman. En we sluiten dit uh, fijne uur van de alternative FM met een Noord-Hollandse act. Uh, Charlotte met Closure. En straks echte 3 voor 12 Noord-Holland voelt ik hof. You no longer thrill me Riddles they are still and so Just let them be. Closure, oh, I prayed for the night I couldn't sleep. One day